Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering Eindtijd en Profecie en de Kleine profeten. En Jan van Banneveld heel hartelijk welkom. En vandaag gaan we het hebben over een echte kleine profeet, de profeet Micha. Ja. Wat gaan we daarover zeggen? Wat betekent Micha? Ik zou het niet weten. Nee? Nee. Het is de afkorting van Michaël. Oké. Okay. Mi is wie in tabureus, ga ja. is zijn, ja. wie. En uh, wie is als God. Ja. Mooie naam. Michaël. Oh. Ja, oké. Okay. Toen heette onze zoon. Ja. ja. Nou, Micha. Nou, we hebben het al meer over kleine profeten gehad. We hebben het al, al het voeren gehad over Joel. Ja. Joël, die ontzettend veel preekt over de dag des Heeren. Ja. Uh -huh. Bijna heel Joel gaat erover. Ja. En, en over Nahum. En over die eindtijdoorlog. Die, en, en We hebben het telkens weer over Obatja. Kijk, die profeet. Die kleine profeten hebben natuurlijk veel meer geprofeteerd dan in de Bijbel staat. ja. Want uh, dacht je dat Obadja, dat die uh, alleen maar die ene bladzijde gesproken had? En Micha. Uh, vijf of zes hoofdstukken heeft, heeft Micha. Maar die, die heeft geprofeteerd in dezelfde tijd als Jezaja. Mm -hmm. En onder al die koningen heeft hij geprofeteerd. Ja. Maar God die heeft alleen in de schrift overgelaten wat ook voor ons van nut is. Maar ook voor de mensen uit laat ik zeggen, de 15e eeuw. Ja. Of voor de mensen uit de 2e, of de 3e, of de 4e eeuw. Niet? Alleen wat eeuwigheid want, uh, waarde heeft. God die zegt ook ergens, de woorden van God zijn eeuwig. En dat is heel belangrijk. En daarom is de Bijbel, en alle Bijbelteksten hebben voor alle tijden altijd iets te betekenen. <laughs> dat is een van de geheimen van Gods woord. En daarom is het levende woord. Daarom is het ook het leven nu, hoor. want het, het, het, blijft altijd, het blijft altijd leven. Ja. Voor iedere generatie. He, Psalm 119 zegt ook in vers 160. Al uw verordeningen zijn voor eeuwig. Al uw geboden, alles is voor eeuwig. Mm -hmm. Al, de verhalen zijn vaak tot bemoediging. He, onderwerp van heerlijke preken. En, uh, en, en, en die hebben ook een, een, een politieke betekenis. Een historische betekenis, een betekenis voor de, profetie, voor de profetie. Maar je hebt voor je tijd heb je altijd een sleutel nodig. Een vrij bekende theoloog die zei toen tegen mij: Voor de Bijbel heb ik geen sleutel nodig. De Bijbel verklaart zichzelf. Ja, heel goed zo. Zeg maar, in de Bijbel hadden ze ook een sleutel nodig. Mm -hmm. en er was een, iemand uit Ethiopië, de minister van Financiën, die was naar Jeruzalem gegaan. Ja. En die ging, uh, die, die, die, die had de Bijbel gekocht, uh, de, de, de rol van Jezaja, ja. en op de terugweg in zijn koets zat hij te lezen, is maar hij snapte lezen? er helaas van. <laughs> ja. Toen kreeg hij van Filippus de sleutel. Ja. En wat was die sleutel? Hij verkondigde hem Jezus. Ja, precies. En uh, dat geldt voor de hele schrift, en dat gaat, alles spreekt open. over Jezus. Ja. Maar voor specifieke tijden heb je ook een specifieke sleutel nodig. Okay. Wat is dan de sleutel van uh, Micha voor ons? We gaan de sleutel, ja, Want de sleutel voor onze tijd is, we leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Ja. En dan begrijp je ineens ontzettend wel profetieën. Ja, precies. En dan gaan we kijken met op, naar, met naar, naar, naar onze profeet Micha. Ja. We gaan twee dingen doen. Micha die voorzegt... Niet, vo niet voorspeld, voorspellen is occultisme. Ja, jij zegt dat. En voorzeggen, wat is het verschil ja. van dat occulte, van het voorspellen en het voorzeggen van de Bijbel? Ja. Het occulte, het voorspellen, zit noodlot in. Ja. Al die verhalen van. Uh, jij zult vermoord worden die dag. Ja. En dan vlucht hij naar de stad en de dood die zegt verbaasd tegen hem: Hé, hey, ik dacht dat je in die andere stad zat. Maar ja. nou, ik was al vlucht, ja. En, voor mijn moordenaar, want ik zou vermoord worden. Ja, hier ben ik dan. Zet ja, ja. Maar dat is noodlot. Ja. Maar bij in het voorzeggen zit tussen de oordeelsprofetieën, denk er goed om, zit altijd de flexibiliteit van Gods overweldigende genade. Ja. Hij doet niets liever dan een oordeelsprofetie uh, in te in trekken, te trekken. Ja. of uit te stellen. Ja. De twee komsten, we gaan kijken even. Dan gaan we bekijken. De twee komsten van de Messias. Uh -huh. Die voorzegd zijn. En dan over het Vrederijk. Ja. De meeste mensen denken dat het Vrederijk alleen maar in Jezaja 2 staat. Uh -huh. Maar het staat precies hetzelfde, staat in Micha 4. Dan okay. nou gaan we dan. We gaan kijken naar Micha 5. Het begint met een kersttekst. En gij, Bethlehem, Efrata, gij zijt klein onder de geslachten van Juda. En dat iedereen in Israël wist dat dat uh, op de Messias sloeg. Ja. Want toen die wijzen uit het oosten bij Herodes kwamen, haalden die al die Joodse geleerden erbij. En die kwamen meteen met migra 5 aanzetten. Ja, precies. En op een gegeven moment waren de mensen in twijfel of Jezus de Messias wel zou zijn. Mm -hmm. En toen zeiden ze tegen elkaar, de tegenstanders van het idee... Er staat toch in de Bijbel dat de Messias uit Bethlehem komt, en ik kan nooit uit Nazareth komen. Ja. ja, ze wisten het allemaal. Ze, ze kenden zo goed. de schrift ja. Israël. En dat is nu natuurlijk ja. nog het geval. Ja. Zelfs seculiere joden ja. kennen heel veel van de schrift. En het dan is dan wel verpand, hè, dat, uh, ja, dat Bethlehem, als je daar nu naar kijkt, dat daar, de, uh, zeg maar, de, de Satan ook uh, dat heeft ingenomen. Hè? Daar, ja, daar, mag, daar mag ja. geen jood uh, naartoe. Nee, want toen wij er met een reisgezelschap kwamen, ja. stond daar voor de poort stond een groot bord. Uh, verboden voor Joden. Ja, dat, maar, Joden. Dat, dat, dat kennen we ook uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is. En dat, dat stoot niemand zich aan, de Verenigde Naties niet en nee, de Paus niet. Ja, dat is, maar het is wel belachelijk natuurlijk. Het, het, is, het is puur discriminatie. Ja. ja. En dat is wel. Nou, dat zal wel gauw afgelopen zijn hoor. Ik denk dat de Heer God dat onderhand wel beu is. Ja. Dat ze niet eens naar Bethlehem, de geboortestad van de heer Jezus, kunnen komen. Ja, niet alleen de maar, heer Jezus, onze, maar onze gids moet eruit. Da Colin dus ik overwoog even, Dan gaan wij ook niet. Hmm. Nee, nee, nee, doe maar niet, want die gids die, uh, was verantwoordelijk dat we het ja, hele reisprogramma deden. Ja, ja, dus wij kwamen daar. Ja. Oké, okay. um, gij zit klein onder de geslachten van Judah. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn. Over Israël. Ja. Dat is punt één. Hij een heer, zal hij zijn. Maar dat moet allemaal nog gebeuren. Ja. Daarom stond dat boven het kruis. Ja. De, Jode, de koning der joden. Ja. Wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat is dus, de, dat noemen ze dan in de theologie, de pre-existentie van de Messias. Ja. Dat was God. er altijd al. Hij was bij God en hij was van God uitgegaan. Ja, precies. En het woord was God en het woord was bij God. Ja. Nou, daarom zal hij hen prijs geven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dus toen is Israël prijs gegeven in uh, de galut, de grote ballingschap onder alle volken. En totdat zij gebaren, die baren zal tot dus wat we in Jezaja 66 hebben gelezen, hè? dat een land op één dag geboren wordt. Ja, precies. Totdat het land geboren wordt. Ja. En dan komt het. Wat zegt, heel opvallend, dan, op dat moment, als het land herboren wordt, als Israël hersteld wordt, zal het overblijfsel van zijn broederen terugkeren met de Israëlieten. Komen de Israëlieten ook terug? Ja. En het wordt altijd al over gehad, of terug, ja. Even, ja, die ja, terugkomt. Ja, ja. En dan gaat er nog meer gebeuren. Dan, niet bij zijn eerste komst, maar dan zal hij staan en hen wijden in de kracht van de Heer. Dan ja. zal hij terugkomen als koning van Israël. Ja. Dus hier heb je weer zo'n gespleten tekst. Ja. In twee, waar de eerste en de tweede komst Anders van de Heer bijna door elkaar ja. gehaald worden. Ja. Ja. Dan zal hij... Uh, hen wijden in de kracht van de Heeren, in de majesteit van de naam des Heeren van zijn God. Mooi is dat. Prachtig. Dat, die, ja. dat hier die eerste en de tweede kom zo duidelijk naar voren komen. En zij zullen rustig wonen in het Verenigd Rijk. Ze zullen rustig wonen. Ja, dat zal dan uh, wel zeg maar voor het eerst zijn dat ze dat uh, meegemaken. Dat moet ja? toch wat zijn voor de. Uh... Ja, nou, misschien nog. In die tijd van de valse vrede. Ja, dat is ook wel. Dat zien we, dat hebben we nog niet gedaan. Er komen ja. nog minstens twintig uitzendingen. Ja. Maar in, we hebben nog nooit over Goch en Mago gesproken. Nee. Maar ja, valse vrede. Uh, dat blijft wel vals. Blijft wel dat is vals. vals. Of, het dat echt, is zo. of het echt vrede zal zijn. Nou, dat, dat lezen we in Ezekiel 38. Ja. Ja. Dat daar. Het volk Israël in rust en in vrede en in grote voorspoed woont. Ja. En dan komen die, die, die bendes van God, die komen Israël overvallen. Ja, precies. Ja. Maar, maar dan zal het pas, daarna pas, want nu zal hij groot zijn tot aan het einde der aarde. Ja. Ja, toen was hij een kleine, onbekende, verachte rabbi uh, in Israël. Ja. Maar nu zal hij groot zijn tot aan het einde der aarde. En hij zal vrede zijn. En wat zal er nog meer gebeuren? In vers 6, het overblijfsel van Jacob zal te midden van vele volken zijn als dauw van de Heer, als regenstromen van het groene kruid. Dus met andere woorden zal Israël tot grote zegen zijn. Ja. En dat zien we ook, ja, de, de profetie is één hoor, ze hebben het niet van elkaar over Want er is één heilige geest die de schrift geschreven heeft. Er staat een tekst. Dat Israël niet langer tot een vloek, maar tot vrede zal zijn. En die lezen we in Zacharia. Ook weer zo'n kleine profeet. En die komen nu aan bod. Zacharia 8, vers 13. En dan zegt de Heer de God: gelijk jullie zoals jullie onder de volk een vervloeking geweest bent. En dat is Israël nu. Niet, het is, ja. niets is zo ja, gehaald ja, over de ja, wereld ja, ja, is de staat Israël. Ja, zeker. Onder ja. De, de lijst van de meest verachte staten. staat Israël bovenaan. Ja. In, in de eerste drie of vier misschien Noord-Korea er naar boven. Ja. Nee. O huis van Juda en huis van Israël. Dus het huis van Juda en het huis van Israël is daar weer bij elkaar. Ja. En ik hoop dat de Heer opschiet met het huis van Israël erbij te voegen. Ja, precies. Um, o huis van Juda en huis van Israël... Zo zult gij, doordat ik u heil schenk, een zegen worden. Zie? Vrees niet, laat uw handen sterk zijn. Dan zeggen wij nu tegen Israël, vrees niet, ja. laat die handen sterk zijn. En dan zien we dus hier, bij Micha ook, het overblijfsel van Jacob zal te midden van veel volken zijn als een dauw van de Heer, als regenstromen op het groen eruit. Ja. En het over, vers 7, het overblijfsel van Jacob zal onder de naties zijn, te midden van vele volken, als een leeuw onder de dieren. Dus met andere woorden, ze zullen de zaak goed onder de duim houden, zou ik dan niet zeggen, maar goed regeren. De ja. leeuw is de koning der wereld. De koning onder de leeuwen. En Israël zal zijn als koning onder de volken. In die periode. In die periode. Ja, ja. En dat lezen we ook in de Torah. In Deuteronomium. Als je mij volgt, als je gehoorzaam bent, zul je als kop zijn en niet als staat. Ja, precies. <laughs> en, en, en dat gaat allemaal gebeuren. Ja, ja in wezen gebeurt en, dat ook, en, ja. en dat weet de duivel en vandaar de duivel alles doet ja. om dat te verhinderen. Ja, ja maar ook... er zit natuurlijk ook een hoop jaloersheid bij, bij. Natuurlijk de, bij is het, bij het de volkeren. van de volkteur. Ja. Ja. Een van de oorzaken van het antisemitisme is puur jaloezie. Ja. En dat zie je ook bij de wetenschappers die ja. is Israël boycotten tegenwoordig. Ja. Dat ja, is puur beroepsnijd. Ja. Nou, en dan het tweede, dat zijn dus die profetieën die ik net noemde, die twee komsten ja. van de Heer Jezus, die in, in Miga 5 duidelijk vermeld staan. Gaan we naar, kijken naar het Vrederijk. Ja. Hoe lang hebben we voor het vredejaar? Duizend, Vrederijk? Duizend ja, jaar moet je zeggen. Ja, duizend jaar, maar in dit geval tien minuten is als duizend jaar. Oké. Okay. <laughs> ja, ja. Oké. Okay. Vers hoofdstuk uh, uh, Micha 4. Het zal geschieden in het laatste der dagen. Dat is dus vandaag. Het is, ja, het, het, het, het gaat komen in het laatste der dagen. Ja. Ja, het zijn allemaal periodes ja, precies, natuurlijk. Ja. En. Uh, Kijk, de Heer die is de eeuwige en de heilige God. Die kan die laatste dagen, vanuit zijn standpunt uitrekken zolang hij wil. Nee, precies. Ja. Nou, en, en, wij kunnen door het gebed de Heer vragen: Wilt u maar zo gauw mogelijk tegen Jezus sturen? En, en dat wordt natuurlijk heel veel. De Heer uh, gebeden van: Heer kon spoedig. Ja, huh? natuurlijk. Er zat ja. Een, de, zijn, de laatste versie van de Openbaring, <coughs> 22 is dat. Ja. Ja. Hm. En, en de Heer laat zich verbinden. De ja. Heere vervult zijn belofte, dat is weer een ander ding. verschil tussen wat we in het begin noemden, het verschil tussen profetie, voorzeggen en het voorspellen van het occulte bron. Ja. Occulte De, bron, het zal gebeuren op die ja. en die datum. Ja. Precies. De Heer noemt zelden of nooit data. De heer die laat het ook afhangen van de gebeden van de mensen. Ja, Hoe belangrijk zijn de gebeden van de gemeente van de heer Jezus? Nou ja, ik denk wel dat, Jan, dat, uh, naarmate wij steeds meer geconfronteerd worden met die gruwelijke beelden die we zien van ISIS, uh, dat mensen wel steeds meer gaan bidden. Ik hoop het. Ja, in ieder geval de christenen. Hè, dat die dus meer gaan bidden voor de vervolgde christenen. Uh, dat bedoel, het is beroerd dat zo'n situatie moet plaatsvinden, maar het gebed neemt wel toe, denk ik. Ja, ja, ja. Ik liep eens met uh, bekend iemand in Nederland in zijn kerk. Een grote gemeente en een grote kerk. Hij zegt: Ik heb een visioen van de Heer. Die kerk zal helemaal vol lopen, vol stromen. Ja. En dat gaat zich uitspreiden over heel Nederland. Ja. Ik dacht, en jij gelooft dat. Ja. Ik zei tegen hem: Hij ja. zegt: Oké, okay, als dan die. Over door heel Nederland. Ja. Die duizenden, tienduizenden, o oh Heer, mag het geschieden. Ja. He, of honderdduizenden zal tot geloof komen. Wie zullen ze ooit opvangen? Ja, nou ja, zegt hij. Ook in de kerken moet zo'n opukking komen. Maar dat is ook zo. Maar nou, ja, goed. De, ja. Heer is, de Heer is de God van gebed. Ja. En wij zijn medewerkers van God. Nou, we gaan kijken, wat gaat er gebeuren? Dan zal de berg van het Huis des Heren vaststaan als de hoogte der bergen. Hij zal verheven zijn boven de heuvel. Het kan ook best zijn dat in die tijd, door al die aardbevingen die er zijn, daar wat uh, geografische veranderingen oh, in die ja. uh, plaatsgevonden ja. hebben. Ja. Dat zou best kunnen. Maar ja. wat gaat er gebeuren? En de volken zullen erheen strekken. En naties zullen optrekken en zullen zeggen, kom, laten we gaan naar de berg des Heren naar het huis van de God van Jacob. Gaan ze dat doen? Zullen afvaardigingen naar Jeruzalem sturen? En uh, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen, en opdat wij zijn paden bewandelen, eindelijk zullen ze toegeven dat de werkelijke redding, en een werkelijk goed leven en een gezond leven is verborgen in de Torah van God. Ja. Eindelijk. Ja. Want, uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de Here zal uit Jeruzalem uitgaan. Nou, is Jeruzalem als hoofdstad van de wereld? Ja. Nou, dat is natuurlijk ook gebeurd. Het woord ging ook uit Jeruzalem. En, en het gaat nu weer terug naar Jeruzalem. Ja. Maar in die eindtijd, in het laatste der dagen, zullen de wetten vanuit Jeruzalem uitgaan. Nu was het woord en straks de wet. Dat is wel dat is een aardige volks, Vind ik wel leuk. <laughs> Mag ik even hoor. Eerst de wet en toen het woord. Want de wet zal uit Zion uitgaan ja. en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Ja. En, en de Heer Jezus is het woord natuurlijk. Ja. Dat is boeiend. Je ja, heb jo, het zelf boeiend. gevonden. Nee, nee, nee. Het <laughs> uh, komt spontaan naar boven. Ja, ja, prachtig. Ja, ja dat is een, een mooie uitlag. Ja, ik neem ze allebei uit Jeruzalem, want de Heer Jezus zal vanuit Jeruzalem regeren. Amen. Ja. Maar goed. Wat gaat hij doen? Richten tussen machtige volken en rechts spreken. Ja. Eindelijk, zegt Jezaja, zal een koning komen in Jezaja 32, die naar rechts spreekt. Ja. En eindelijk zullen de vorsten zijn die rechtvaardig oordelen. En dat zijn dus eindelijk eerlijke politici. Ja, en eerlijke rechters. En eerlijke rechters. Die... Want, uh, nou, hebben, denk ik, in Nederland niet heel erg veel te klagen. Alhoewel, ik ook wel verhalen hoor van... Rechtsprekingen, die ook geen recht meer zijn in Nederland, uh, Is geen recht meer? Nee. Uh, Heel erg. Ja, uh, Maar goed, dat zal alleen maar erger worden. He? Dus wat zullen we blij zijn als we eindelijk dan weer recht gesproken ja, zijn? Ja, daarom bidden we ook, Heer Jezus komt, met u spoedig ja, komen. Precies. ja. En wat gebeurt er dan? Eindelijk zullen zij een Dat is een tekst die iedereen kent. Tot toegscharen ja. omsmeden. En dat staat ook bij de Verenigde Naties, mm -hmm. op de muur van het gebouw van de Verenigde Naties. Ja, ja deze tekst. En, ze en zij zullen de oorlog niet meer leren. Ja. Het zal wel gezellig zijn, want zij zullen zitten ieder onder zijn eigen wijnstok en zijn eigen vijgenboom. Ja. Je hebt dat wel eens bij, bij sommige huizen op het zuiden. En mooi over dus een soort zo dakje. Ze ja, hangen de druiven trots ja. aan. Ik denk, jongen, jongen, die leven nu al in een duizend jaar <laughs> Ja, zeker. Ja, prachtig. Want, en dan komt het, is een heel belangrijke laatste tekst voor Israël. Want alle volken wandelen in de naam van zijn eigen God. Maar wij, wij zullen wandelen in de naam van de Heer, onze God, voor altijd en immer. Amen. Heer, wilt u dat bewerken in uw volk Israël? Ja. En dat staat dus ook weer in Jeremia 31 vers 31 en in Hebreeën 8 vers 8, want ik zal een nieuw verbond oprichten met Israël en met Juda. Hmm. En wat houdt het nieuwe nieuw verbond in? Ik zal de Torah in hun harten en hun verstand leggen. Ja. En dat, dat, dat draait alles om. Ja. En wat hebben wij in ons hart? Heer Jezus. Mm -hmm. en hoe komt het dan dat we, al terwijl we de koning van Israël in ons hart hebben, dat we dat kwijtgeraakt zijn als kerken? Dus, uh, eh, eh, tijdens mijn seminars kwam ik wel eens mensen tegen die zeiden, ja, maar vanaf mijn, beke van mijn bekering kwam liefde voor het Joodse volk in mijn hart. Ja. Dat hoor ik vaak. Ja. Maar ook logisch, want de koning dat Joden komt in je hart. Ja, precies. Ja. Dat vuur brandt in het hart, maar dat vuur, dat wordt, omdat een Nooit hout opgegooid wordt, wordt gedood. Ja, bovendien worden wij op die stam geënt, dus dat uh, kan alleen maar als je, zeg maar, dat ook toelaat. Ja. ja, ja, ja. Toch? Nou, we zijn aan het enten, maar goed, ja. dat, dat, weet, <laughs> dat weet ik. Ja. Nou, we gaan nu verder, want alles draait dus om de komst van dit koninkrijk. En dan wil ik nog even iets, als we nou nog wat tijd van hebben, over uit Jezaja 66 lezen. Ja. We hebben nog een paar minuten. zeg je? We hebben nog een paar minuten. Oh, nog een paar minuten. Prachtig. Want dat zal zo ontzettend prachtig zijn. En dan nog even iets uit de uh, uh, openbaring. Isaiah, uh, wacht even, is het jaar 66 of 60? 66 vers 8. Ja, ja, ja. Daar ja. ja, heb ik het al. Is dus Isaiah uh, 65 is het. En ik lees het van vers 18. Want ik schep, zegt de Heer, Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. Ik zal juichen over Jeruzalem, zegt de Heer, en mij verblijden over mijn volk. Het ja. zou mooi zijn hè? als de Heer zich over ons zou verblijden. Als ja, de Heer zich wel. over deze uitzendingen zou verblijden. Ja. Nou, volgens dat mij is, doet hij dat wel. Maar... Dat is mijn gebed. Eh. Ja. Um, uh, en daarin zal niet meer gehoord worden, in Jeruzalem, het geluid van geween. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Geweldig. Ja, is... ja, ik denk wel dat God dan veel te wissen heeft. Ik denk het ook, ja. Maar aan de andere kant zei toen een vriend van me, die ook veel verdriet had gehad. Hij zegt, we zullen zo overspoeld worden door de liefde van God, ja. dat alle verdriet daardoor wordt Spontane. weggespoeld. Ja, ja. ja. Nou, geen geluid, of geschreeuw. Er zal niet langer het geluid zijn van een zuigeling, die slechts enkele dagen leeft. Nog een grijsdaard, die zijn dagen niet vol Want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal als honderdjarige door de vloek getrokken worden. Zo. Dus er sterft iemand honderd jaar. Ja. En nou, dat is uh, een jonge meid, een jonge man. <lacht> ja, ja, ja nou, Dat was in de tijd van Henoch natuurlijk ook. Zo van met tussen ja. Ja. Ja, nou, ja, daar werden ze nog iets ouder. Ja. En uh, zelfs de zondaar daar, krijgt tot zijn honderdste jaar, krijgt hij de tijd. Genade. Krijgt hij die genade. Ja. Hm? Maar dan gebeurt er nog iets heel merkwaardigs aan het einde van het duizendjarig rijk. Mm -hmm. In het duizendjarig rijk, die wordt besproken, wordt dat in openbaring 20. Ja. En daar komt dus... Uh, uh, daar wordt de duivel wordt gegrepen. En hij greep... Een machtige engel. Die greep de draak, die oude slang. Dat is de duivel, de Satan. Dat je niet vergist, hij is hetzelfde. Ja. En hij bond hem duizend jaar. En wierp hem in de afgrond. En sloot hem daarin op. Hij verzegelde hem. Zodat hij de volken niet meer zou verleiden. Ja. Dat is belangrijk. Hij verleidt de volken. En dan kan hij de volken niet meer verleiden. Die duizend jaar, totdat die duizend jaar... Uh, ...voleindigd zijn. Ja. En dan er zaten er nog... Oh, dat zal ik nog maar even lezen. Ik zag tronen en zij zetten zich daarop... ...en het oordeel werd hun gegeven... ...en ik zag de zielen van hen... ...die onthoofd waren... ...om het getuigenis van Jezus. Ja. En in de vorige aflevering heb Is je dat top, even opgemerkt... Ja, ja, ja. Dat, uh, ...dat we dat nu zien gebeuren. Ja, dat, dat, en dat staat ook in de Koran. Ja. Dat ongelovigen... ...die uh, kunnen en moeten onthoofd worden... Ja. Maar dan gebeurt er aan het eind van die duizendjarig rijk, ja. gebeurt er iets verschrikkelijks. Dat lezen we in vers 7, dan we je niet veel tijd meer, denk nee, ik. Nee, En wanneer die duizend jaar eindigt zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis losgelaten worden. En dan vraagt iedereen zich terecht af, moet dat nou? Ja, laat, laat, laat hem daar zitten. Ja, zeker. Ja. En hij zal uitgaan om de volken aan de vier hoeken der aarde te verleiden. Gog en Magog. hij gaat weer, heeft hij, in, in het begin van het duizendjarig rijk heeft hij daar succes mee gehad. Mm -hmm. En dat hebben we nog niet besproken, maar dan komt een enorm leger onder leiding van een zekere Gog ja. uit het land Magog, dat ligt in de Kaukasus, uh -huh. in het noorden van Turkije, en die zullen dus Israël overvallen. Ja. En dan komt die Satan en hij zal ze tot de oorlog verzamelen. Hun getal zal zijn als het zand en zee en zo miljoenen mensen verzamelen. En ze kwamen over de hele breedte der aarde, dus uit alle hoeken der gaten uh -huh. komen ze om. En wat gaan ze doen? En omsingelden de legersplaats der heilige en de geliefde stad. Weer, tot aan het einde van het Rijk gaat het tegen het Joodse volk. Ja. Omdat het Joodse volk vertegenwoordigt, soms goed, soms slecht, maar vertegenwoordigt de Almachtige, de Eeuwige, de God van Israël, ja. eh, op deze aarde. Ja. En ook wij moeten Hem vertegenwoordigen. Ja. En de vraag is dan, waarom moet dat nou? Ja, precies. Dat is een moeilijke vraag. Ja. Daar hebben we Kijk, geen tijd meer voor. Zeg je? Daar hebben we geen tijd meer voor. Nou wel, ik zal het heel kort zeggen. <laughs> Kijk, God wil dat de mensen Hem uit vrije wil ja. dienen en eren. Ja. Dat zien we ook. In Psalm 2 lezen we... Laten we ons hun banden verscheuren. Ja. Van de koning in Jeruzalem, dus van, van de heer Jezus mm -hmm. en van Israël. En dat doen de volken. Ja. En dat wil God aan het licht brengen. Ja. Hij wil vrijwillig gediend worden. Ieder die wil, die mag komen, zegt de heer Jezus. En als je niet wilt, dan moet je het zelf maar zien. Ja. En daarom krijgt die Satan nog één kans. En de mensen doen het. En wat gebeurt er? er de vuur neer uit de hemel en verslond hen. En daarna komt pas het laatste oordeel. Ja. En dan komt het laatste oordeel. En wat gebeurt er met de zaligen? Wat geen oog gezien heeft, wat geen oren gehoord heeft, heeft hij bereid voor degene die in, wat in geen mensen hart is opgekomen, ja. hij bereid voor degene die hem liefhebben. En wat gebeurt met Israël? We hebben het in Daniel gelezen. Mm -hmm. Het volk der heiligen, daar zullen regeren tot in eeuwigheid. Amen. En de Heer zij geprezen. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Dank je Jan. Uh, het was een, uh, een hele uitleg zo van Micha. En van Micha naar openbaarheid toe. En naar uh, het slotakkoord. Maar het echte slotakkoord van deze serie doen we volgende week. Dat is goed. Ja? Hartelijk dank in ieder geval. U thuis heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. Ik zei al, volgende week is de laatste aflevering van deze serie.